Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Verkenner Ronald Plaster kan het koffiezetapparaat alweer aanslingeren. Hij gaat vandaag verder met gesprekken over een nieuw te vormen kabinet... Mijn collega Mark Hamer in Den Haag weet wat er vandaag in de agenda staat. Eerst gaat hij praten met de partijen die een rechtskabinet wel zien zitten. Dat zijn Wilders van de PVV en van de PLAS van de BBB. En dan de twee die de boot een beetje afhouden. Jezelf dus van de VVD en omzicht van de NSC. Maar het uh, gaat wel lastig worden, hoor, de onderhandelingen over een kabinet. Ja, Dan is het ook nog eens een drukke week in Den Haag. Woensdag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd, zoals dat heet. 67 politici gaan voor het eerst op zo'n zee. Zitten. Morgen is eerst nog het afscheid van de oude Kamerleden. En op Sumatra in Indonesië zijn minstens elf bergbeklimmers omgekomen na een vulkaanuitbarsting. Ze waren op de Marapi-vulkaan toen die losging. Dat waren tientallen anderen ook aan het doen. Veel konden meteen al worden gered, wel met brandwonden. De twaalf klimmers worden nog vermist. De zoektocht ligt stil omdat er een kans is dat de vulkaan nog een keer gaat uitbarsten. En een brand in een paar huizen in Bruinissen in Zeeland... kon gisteren niet goed worden geblust... omdat er vuurwerk op de zolder van één van die huizen bleek te liggen. De brandweer moest stoppen met blussen en huizen ernaast werden ontruimd. De brandweer kreeg het vuur van afstand alsnog onder controle met een bluskanon. En we geven deze decembermaand flink meer geld uit dan vorig jaar... zeggen onderzoekers van ABN AMRO. De inflatie speelt wel nog mee, maar toch zijn er nu minder geldzorgen... Een kwart geeft aan dat ze nu meer gaan uitgeven aan de Sint en Kerst. Daar horen deze mensen in de drukke winkelstraten van Roermond misschien ook wel bij. Is dit nou voor, uh, voor Sinterklaas of voor oké? Sinterklaas. Hij ja, is nou? We, een beetje laat inkomen. Ja, dus, uh... ja, voor Kerstmis. Altijd zo in België, hè? Ja. Ja. Sinterklaas en Kerst. Ja, zeker en vast. Dat zijn Belgen toch gelukkige mensen. Ja, ja, ja Ik ben ook heel gelukkig, ja. ABN denkt dat winkeliers een plus van 5% gaan zien...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 Hate on us, niggas be envious. I know why they hate on us, 'cause it's not so fabulous. I'ma be real on us, nobody got nothing on us. We be all on us from London back down to the U.S. We rockin' this contagious monkey business, outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F R E S H, we fresh. G E F, that's right, we def. We definite it. B E P, we reppin' it. So turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. Louder. Pump it. Louder. Now pump it. Louder. Pump it. Louder. Now pump it. Louder. Now pump it. Louder. Now pump it. Inside. Oh, oh, oh, inside. Inside. Y'all, y'all. Turn up the radio. Flash. Here we go. Ride. Right. Ride. Right. Huh. It's joining Switzerland. Right. This is the land. Ride. Right. Right. Check this out right here. Dude want to hate on us. Dude. Dude need to ease on up.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 on the convey Hallo, hé? Er staat niemand meer? Nou ja zeg. Het liefbe van Zand van ZM. 6.9 ZFM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 Nothing going on <laughs> We varen over de zee. Hij neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele koele pieten op zijn boot. Een stuk de honderd jaar zijn boot, die is de rood. Hij is niet chillen, niet groen en niet rood. Hij is te groot en past die achter in de stoot. Ja, is Thank you.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 De Hij Om um es zu bekommen wie gewonnen so zerrunden dafür gingst du auf den strich aber nicht für dich sondern nur für deinen dealer mit dem lächelnden gesicht dafür strich. voor dich, dealer. En FM. en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kabinetsverkenner Plasterk begint vandaag al een nieuwe ronde van gesprekken. Morgen had hij eigenlijk klaar moeten zijn. Want Plasterk heeft meer tijd nodig om vast te stellen welke partijen met elkaar willen onderhandelen. Vannacht is begonnen met het herstel van het spoor in Zeeland. Het is door de vele regen van de afgelopen tijd over een lengte van meer dan 50 kilometer op meerdere plekken verzakt. Na een prijspiek eind vorig jaar zijn zonnepanelen flink in prijs gedaald, zegt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. In zes jaar is de investering terugverdiend in plaats van acht jaar. Het weer in de loop van de ochtend vanuit het zuiden dat de sneeuw en regen. De temperatuur loopt langzaam op tot een graad of vier.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 Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, tu étais formidable. Nous étions formidables. Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook ik kreeg nooit cadeaus met, snik met snik Sniklaas. <lacht> met Sneaklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik heb van Sneaklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit met te lachen, maar ik vind het niet leuk. <lacht> ik vind het ook een na persoon, die hele Sneaklaas, Ik kan ik niet overtuigen. Mag die man niet? Me schimmel.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 En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam ze Niklaas binnen. Dan zie ik zien hem nog binnenkomen. Zoiets Ik Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel.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 BAM.